I don't shine at night, oh no it don't, if only you would just open your eyes. I know I'm not alone, is it alright, if all these bars don't mean nothing at all. Goedemorgen, 2 minuten over 5 is het hier op Radio 1. En uh, ik had gisteren wat moois, ik dacht het is, het is december, het is kerst... Je moet een beetje lief zijn voor elkaar. Nu al die acties natuurlijk op radio en tv. Mensen geven wat meer geld. Dus, dus ja, doe iets goeds voor iemand anders. Maar, ik bedoel, ik geef geld aan die acties. Vind ik haar echt hartstikke leuk. Maar ik dacht, ik besloot dit jaar... ga ik ook iets goeds doen voor persoonlijk. Voor, voor, voor mensen. En vreemde mensen die ik tegenkom op straat. Maar ik kreeg maar telkens niet de kans. Tot gisteren. Toen kwam ik uit de supermarkt zetten. En vlak voor mijn neus schiet er iemand... Uh, uh, ja, een beetje de stoep op met zijn fiets, want zijn fiets is kapot. Uh, ja, volgens mij ik keek even snel, het, uh, de ketting lag eraf. En ik zat te denken, ja, dit is mijn kans. Nu stap ik op die man af en ik bied me aan om te helpen. Wildvreemde man, had een hele hippe nieuwe fiets... dus het is ook echt lastig om je ketting daar weer op te krijgen. Dus uh, ik stap op hem af en ik zeg, meneer... Ik denk, dit is mijn kans, nu komt hij nu komt hij Kan ik je helpen, zegt hij Nee hoor, dit lukt me prima. Ik heb er zo weer op. Ik ben heel handig met fietsen. Ging mijn kans. Dus helaas, ja, toen ben ik maar weer met starten aan de gang gegaan. Want je luistert naar Start op Radio 1, het programma dat gemaakt wordt door de talenten van BNN University, de radioopleiding van BNN. En zo hoor je vanmorgen Judith, die een huis bezoekt... met een gigantische elektriciteitsrekening in december. Dus hier ga ik aanbellen en als ik naar binnen kijk... zie ik eigenlijk alleen maar verlichting, mooie poppen, Merry Christmas, alle staten. En daarom wil ik hier heel graag even naar binnen, want ik ben heel benieuwd wie hier nou woont. En eens mee... Die gaat heel goed eten. Het voorgerecht van het kerstmenu dat is langoustine met groene currycreme en gepofte wilde quinoa. En daarbij Hollandse hazerug met chlorofiel van boerenkool, bloedworst, appel en een hele klassieke sauce au sang. En Martijn ontdekt dat uh, alleen je pompoms uh, schudden... Dat, dat, dat je nog geen cheerleader maakt. Nou, we trainen sowieso uh, twee keer in de week. Echt uh, twee avonden, echt volle avonden. Er wordt echt keihard getraind. Het is echt wel uh, lastig. De meiden moeten echt wel over techniek beschikken... en goede danskwaliteiten, goede uitstraling. Dus uh, ja, daar komt nog heel wat bij kijken. Dat straks. En uh, nu naar Leeuwarden. Want ik zei het al, goed doen in december. En wat is er nu in Leeuwarden? Serious request van uh, 3FM en uh, verslaggever Esmee. Die is daarbij. Esmee, goedemorgen. Goedemorgen Kees. Ik ben inderdaad in Leeuwarden op het Wilhelminaplein. Want hier staat inderdaad het glazen huis. Uh, ze zijn daar geld aan het ophalen om diarree terug te dringen. En, uh... Ja, als zij geld aan het ophalen zijn, moet ik dat eigenlijk ook doen nu ik hier ben. Dus uh, ik ga straks even kijken of ik zendtijd op Radio 1 kan verruilen voor geld. En dat ga ik dan natuurlijk door de briefbus gooien, zodat het bedrag steeds hoger gaat worden hier. En uh, er is drie, 24 uur per dag een callcenter, waar dus ook mensen zitten om uh, geld en platen aan, platen aan te vragen. Uh, geld op te halen daar. Dus uh, ik ga er ook eens even een kijkje nemen in de achmea dus, En daar kan je dus... Uitkijken over heel Leuwarden. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe het er daar aan toe gaat. En ik ga dus even proberen om hier geld te halen voor Series Quest. Wat mooi. Uh, zo, zo dragen wij uh, ons uh, steentje ook nog even bij. Uh, is het, uh, ik, ik hoor dat het heel druk is op dat uh, ja, plein, of ja. niet? Ja, ondanks de kou is het echt super druk. Uh, het hele plein staat gewoon nog vol. Uh, je zou het misschien eens verwachten met dit weer. Maar uh, ja, het, het is echt echt heel druk. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ik denk dat mensen wel de groetjes willen doen op de radio. En dat uh, om diarree terug te zingen. Dus nou, ik uh, uh, ik steek je zo. Nou, top. Uh, straks horen we hoe dat uh, jou afgaat. Dankjewel Esmee, tot zo. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see our ghosts. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, oh, oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights, I don't know. Any In my bed tonight <clears throat> Stops my bones Van Some Nights. word ik altijd heel vrolijk van. Ze dit draaien. Op Radio 1. Boer zoekt vrouw. Dat is uh, opnieuw een keihard succes. Uh, je hebt het waarschijnlijk wel gekeken. Of je bent een van de uh, tien Nederlanders die het niet kijkt. Maar ja, in ieder geval de eerste en de tweede uit, uh, uitzending. Die trokken 3,4 miljoen kijkers. En mijn vader die is ook boer. Je hoort het uh, Frank van Nachtbrakers uh, net ook zeggen. En ja... Ook hij kijkt ernaar. Maar wat mij dan daarbij opvalt is dat hij er heel anders naar kijkt dan ik. Zo, zo kijkt hij naar de bedrijven, naar uh, de boerderijen. Uh, of die er een beetje netjes uitzien. En hoe de boeren daar werken. En ik vraag me daarom af of andere boeren er ook zo naar kijken. Daarom is uh, Jauke uh, nou ja, naar de boerderij gegaan. En die heeft een, een boerenpanel bij elkaar geharkt. En uh, ja, boer zoekt vrouwen aangezet. Nou, uh, ik ben Job Jansens. ik uh, woon in Witteveen, ik ben 19 jaar en uh, ik werk op een melkveebedrijf. Ik ben Jeroen Ter ik kom uit uh, Benneveld, ik werk ook op een uh, melkveehouderijbedrijf en uh, ik heb wel erg naar mijn zin daar. Ja. Nou, uh, ik ben uh, Jas Pom, ik kom uit Emel Pascum. wij hebben thuis een melkveebedrijf en uh, ik heb natuurlijk naar mijn zin daar. De drie jongens zijn op de bank geploft. Een glaasje drinken erbij. En een koekje. Zoals het ook op de zondagavond gaat. En uh, ja, ik start er maar, denk ik hè. Na een uur of twee rijden door een uitgestrekt landschap met rechte wegen. kom ik aan op het erf van Jan. Dat is een heel klein erfje. Dat, uh, dat valt me tegen. 30.000 kuikens dus. Wow. Zo. <laughs> wat, wat zien we? Ja, hele mooie kippenstal. Veel ruimte. Ja, heel netjes en heel verzorgd. De, uh, mooie melkstal. Het is een uh, 2x7 visgraad melkstal. Oké. Okay. En met jou viel iets anders op wat jij zei? Wow, hij zit er wel weer treurig bij. Dat is wel uh, een verschil, toch? Want dan kijkt hij dus meteen naar de stal en jij naar die man. Dit is een uh, melkverhouder. Ja, die zal heel lang alleen. En uh, ja, die zorgt heel, ja, heel sober voor zichzelf. En dan uh, ga ik bal in de pand, of, uh, in de magnetron, vier minuten. En dan zegt hij, ja, dan is hij wel dooi. <lacht> uh, dit is, ja, dat is wel heel zoper voor, ja. Ja. voor zichzelf, ja. Dus daar hebben jullie het ook wel een beetje over. Niet alleen maar over hoe het bedrijf eruit ziet. Nee, nee, natuurlijk niet. We hebben ook wel gewoon, uh, ja, hoe die voor zichzelf zorgt. Dat is, ja, dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. en wat voor keels het zijn gewoon en zo. Ja, ja, ja. Hebben jullie nou het idee dat je ook anders vrouw kijkt dan uh, een niet-boer? Ja, ik denk als, als boer kijken ook een beetje naar de details. van uh, Zijn de koeien mooi schoon en uh, hoe lopen ze erbij? Kijk, dan kijk ik niet alleen naar de boer. Maar ook wel een beetje, niet alleen maar naar het bedrijf, toch? Nee, ook wel naar de, naar de man zelf, wat voor vrouw die zoekt. En uh, ja, ook gewoon waar een niet-boer naar zou kijken. Uh, we kijken ook het programma om, waar, waarvoor het programma is gemaakt. Alleen wij letten gewoon op de details omdat wij dat wel interessant vinden. Ja. Maakt het het programma nog leuker? Uh, nou, als ze uh, vooral, vooral uh, deze reeks, dat ze in het buitenland zijn, dat, dat, dan zie je ook hoe het anders uh, in andere landen gaat. En dan zie je die mooie landschappen, dus dat, dat maakt het zeker wel leuk. Uh. Elke week in Start ik met een bekende Nederlander die al wakker is. En dat is vanmorgen Niels Geuzenbroek. Hij treedt uh, namelijk op in het Glazen Huis in uh, Leeuwarden. En dan denk je: Niels Geuzenbroek, nou, singer songwriter ken je waarschijnlijk van uh, deze hit uh, met The Wild Styles. Je hoorde hem net het al zingen, Year of Summer. Maar hij is nog bekender van zijn nummer 1-hit, Take Your Time, Girl. So take Your Time, Girl. Mooi nummer. En er hangt. Niels, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ja, je, uh, een beetje ja, mijn er zo voorbij. Ja, uh, ja <laughs> dat, uh, hè, dat, uh, die hebben we gewoon hier in, in de bak staan, hoor. Dus uh, die schuif je er gewoon zo eventjes in. Um, ja. Jij um, gaat optreden in het uh, Glazen Huis. Uh, uh, zo direct. Het is jouw ja. tweede jaar dat je daar gaat optreden. Um, ja. Ja, wat verwacht je van, uh, van dit jaar, van deze keer? Uh, van mijn optreden of van het, uh, het geheel? Uh? Ja, uh, van het geheel. Nou, ik, ik volg natuurlijk wel een beetje zoals ik kan en uh, ik zie dat het wel een groot succes wordt en, uh, en er worden uh, nou, natuurlijk weer gigantische bedragen opgehaald en er gebeuren weer de nodige uh, ja, e emotionele dingen, dus het is weer een volwaardige series uh, quest en ik, uh, ik ben altijd wel echt aan het buis gekluisterd als het, als het kan, als het zo uitkomt. Ik heb het toevallig deze laatste dagen voor kerst uh, redelijk druk, dus het komt er niet echt van. Dat ik, uh, Vorig jaar was het ietsje rustiger en dan had ik gewoon continu de tv aan staan. En uh, dan keek je dat gewoon met, met een soort vanuit je ooghoek. Uh, net zoals dat je de radio uh, overdag aan hebt staan, had ik dan toen de hele ja. week de tv aan staan. Maar uh, ja, dan volg je alles en dan, uh, en dan zie je wat er gebeurt. En het brengt altijd mooie momenten en uh, het is inmiddels onlosmakelijk verbonden met kerst. En het, de dj's doen het wel heel erg goed. En... Verwacht je nou dat het anders wordt dan in Enschede, uh, Leeuwarden, of is het eigenlijk overal gewoon uh, hetzelfde? ik denk dat het overal hetzelfde is, ja. En uh, ik zag ook dat uh, er komen mensen vanuit uh, Limburg naar, uh, naar Leeuwarden. En dat was vorig jaar ook uh, zo dat mensen dan weer van Friesland uh, naar uh, Enschede... of van Zeeland naar Enschede komen, weet je. Als mensen naar het Klaassenhuis willen, dan komen ze toch wel. En uh, waar die ook staat... Dus, maar ja, voor mij, had ik ik, ik, ik, ik kom uit Amsterdam en uh, volgend jaar staan ze in uh, Haarlem. <laughs> Dat was uh, toch wel iets beter geweest, hè. vroeg in de ochtend. Uh, was ik <laughs> Helemaal noem, naar noem, Friesland. Noem opmaken voor een, een, een tocht naar het noorden. Plus jij ja, oh, hebt volgens aanbalken. mij nog uh, uh, een opleiding gevolgd in Haarlem, toch? Ook, ja. En uh, ik ben geboren en getogen in Haarlem. Dus uh, ja, weet je, dan was ik uh, zo meteen op mijn fietsje naar het huis gegaan. En dan moet ik uh, anderhalf uur een stukje. ja, maar ja, het uh, is voor het goede doel en ik uh, doe het met, uh, met onverminderd uh, zelf de liefde liefste. Ja, nou, jij gaat natuurlijk daar ook een, een plaats spelen. Uh, ja. Wat ga je doen? Welke plaats? Nou, dat is wel bijzonder. Ik heb uh, aangeboden voor de veiling om een, uh, een gepersonaliseerde versie van Take Your Time Girl uh, te spelen. Uh, dus de hoogste bieder, die krijgt hem helemaal op maat gemaakt. Nou, daar is dus iemand uitgekomen die daar ook echt een, een ontzettend mooi bedrag voor heeft neergelegd. Ik weet eigenlijk niet of ik dat mag vertellen of dat, dat ik denk dat het mooi is. Ja, dat je mag je wel vertellen joh. Wel, wat is het bedrag? Uh, yeah. Nou 2100 euro heeft hij er voor neergelegd. Zo, dat is flink. Uh, en wat ga je dan aanpassen in dat nummer? Nou, uh, ik dacht eerst van nou ik pas dingen aan, maar uh, deze heeft uh, in dit geval uh, heeft degene zelf een tekst geschreven echt van A tot Z. En hij uh, moet Nederlands ook. Dus ja, weet je, ik ben nooit echt Nederlands Nederlandstalig zingen. En ik schrijf liever mijn eigen teksten. Maar goed, uh, de koning, hè. Ik vind dat als iemand er zo'n mooi bedrag voor neerlegt, dan... Uh, ja, nou, dat, ja, scheelt, ja, dat scheelt uh, voor jou ook doen. natuurlijk. Ik bedoel, je hebt de tekst <laughs> ja. al pan klaar liggen, joh. Dat is hartstikke, ik hartstikke makkelijk. Ja. Ik kreeg hem gisteravond pas gemiddeld, want het, uh, die veiling die stond nog open. Dus ja, het is mij, Maar voorop staat uh, dat, dat ik het belangrijk vind dat degene die er zo'n mooi bedrag voor neerleggen ook gewoon volledig op zijn wenken wordt bediend. En als, als, de, als deze meneer en mevrouw dat graag willen, dan uh, wie ben ik om dat te weigeren? Dus Dat, uh, dat gaan we zo doen. En, uh, ik heb zelf ook nog een mooi cadeau voor uh, Series Quest. Uh, ik heb een donatie opgehaald afgelopen vrijdag toen ik uh, in het patronaat speelde in Haar. Mm -hmm. Ben je met pet ja, rondgegaan of met je ja, gitaarkoffer? Ik had, uh, want, want ik had geen Sinterklaas dit jaar, dus ik had geen Surprise mogen maken. Dus ik heb mijn Surprise-creativiteit uh, gebotvierd op, uh, op een Series Request-doos. Die had ik eigenhandig gemaakt en, en meegenomen en uh, neergezet. En iedereen, uh, alle bezoekers, dat waren toch uh, een stuk of 900 een oproep gedaan van nou jongens ga we daar wel gewoon wat in en dat is een heel mooie bedacht geworden en die verklap ik nog niet nou oké, dan mag niet alles verklappen even over jou het gaat echt heel goed met je je hebt een superjaar achter de rug je eerste nummer 1 hit Take Your Time Girl waar ik net een stukje van liet horen plus een notering in de top 2000 zag ik net ergens in het midden rond 1100 jij moet je echt helemaal super voelen ja, ja het, is, het, het kan niet fout. Er uh, wordt dan ook een soort van vliegwiel of een uh, butterfly effect. Weet je, als het, als het ergens goed gaat en dan uh, speel je ergens. En dan valt het weer op bij anderen. En dan gooi je die nieuws die uh, maal liedje. En dan word je ergens anders uitgenodigd. Dan daar je daar weer. En dan... Als aan het eind van het jaar komen dan inderdaad al die lijstjes en dan gaat iedereen terugkijken op, op het jaar. en Het is natuurlijk wel een recente uh, single, het is in, in september, oktober uitgekomen. Mm -hmm. Dus dan blijft dat natuurlijk ook wel wat versje in het geheugen uh, van, van de luisteraar. En dan denken ze, oh ja, dat, dat kindje van Niels een mooi liedje. Nou, dan word je weer uh, genoteerd voor de top 2000 en andere dingen en uh, allerlei eindlijstjes. En ik hoorde ook dat hij uh, de eerste twee, of de eerste dag van Series request op nummer vier in de, nee, in de ja. aanvragenlijst stond. Dus ja, mensen vinden het liedje heel erg mooi en uh, nou ja, dat houdt dan in dat ik uh, overal mag komen opdraven om te spelen. En, uh, en dat is wat ik uh, als muzikant natuurlijk het liefst uh, doe. Dus, maar dat betekent wel dat als je dan... Iedereen is dan je wel. Maar als je dan volgend jaar weer in het huis wil gaan spelen, in het glazen huis, dat je wel weer met een nieuwe hit moet komen, want je kan niet meer de hit van dit jaar spelen natuurlijk. Heb je er al eentje liggen? Nou, zonder uh, mezelf uh, onnodig veel druk op te leggen. <laughs> maar uh, nou ja, goed, dat ik, uh, ik, ik was vorig jaar ook zo. Ik, ik zie het wel, ik, ik maak gewoon muziek en ik ben niet echt bezig om, om te kijken of dat op voorhand of dat gaat scoren of niet. Vorig jaar met uh, Year of Summer, uh, was dus ook deze tijd, dacht ik, goh, misschien is dit wel het grootste succes dat ik uh, ooit zou boeken in mijn leven. En uh, een paar maanden later schrijf ik Take Your Time Girl en uh, ja, ik hoop dat ik volgend uh, jaar weer ergens een helder momentje krijg dat, uh, dat er zoiets gebeurt. <laughs> Precies. En, en zo niet, nou, dan, uh, dan uh, kom ik gewoon op mijn fietsje naar het glazen huis en dan ga ik van, <laughs> kijk ik van buiten naar binnen in plaats van uh, van binnen naar buiten. Nou, dat, uh, dat, dat gaat kan niet ook. om mij hè, dat glazen huis. Het dat, uh, gaat om, uh, om, om het uh, goede doel geld halen. en geld uh, ophalen. Als ik daar een keer bijdraag, is het fijn. lukt het niet, dan, uh, dan ze redden het ook al zonder mij. Maar ik ben er graag weer bij, bij volgend jaar. Dus uh, wie weet. Ja. Nou, voor nu kunnen we uh, gewoon uh, genieten van, uh, uh, van je hit hier. Heel veel succes uh, zo direct. Uh, we dankjewel. spreken elkaar vast snel weer. En uh, Niels Geusbroek, dankjewel. En goedemorgen. Jij ook.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 time goes. Pak hem net. Niels Geuzenbroek. Take your time, girl. Start. Iedere uh, zondagmorgen, wat het is, het is uh, nou, uh, zes minuutjes voor half zes, uh, recenseren we iets in start. En deze uitzending voor kerst was het natuurlijk niet moeilijk kiezen. Want uh, ja, uh, we moeten iets met kerst doen. Of in ieder geval, dat, uh, dat vond ik en dat, dat vonden wij uh, op de redactie. Dus dachten we, kersthitjes, die moeten we recenseren. En niet die van Mariah Carey of Wham! Hebben we al te vaak gehoord. Maar uh, de recentere varianten. Henk Canning is muziekjournalist uh, en de recensent van start... Ik uh, zie dat die uh, weg is, of niet, uh, jongens? Ja, oké, okay, nee, dan, uh, dan uh, gaan we die zo direct eventjes bellen. Zullen we dan maar uh, uh, eventjes kijken wat het laatste nieuws is op Twitter? Ja, eventjes uh, kijken hoe, uh, hoe en wat het, uh, het zit uh, op, uh, op Twitter. Even mijn uh, Twitter-account openen, at daar, uh, uh, daar ga ik eventjes uh, uh, naartoe. Uh, ja, uh, hashtag uh, SR13 is uh, trending, Serious request. Ik heb het er net al over. Het gaat goed, uh, de, de DJ's zitten nog steeds in het glazen huis. Nou, dat is altijd mooi. En uh, Geraldine Kemper, die is uh, uh, uh, te gast. Um, ja, wat, uh, uh, wat heb ik nog meer uh, als, uh, als trending? Als, uh, als het scherm het wil doen, dan... Uh, daar kan ik er graag op. Eh, ik kijk even naar, uh, ja, naar Twitter. Dankjewel. Nou ja, mijn, mijn computer die hangt er echt, houdt er echt gewoon net echt mee op. Um, even kijken. Happy Mother's Day is ook trending topic. Geen zorgen. Uh, je bent de moederdag niet vergeten. Tenzij je uit Indonesië komt. Daar is het namelijk als, ja, als, enige, dag, uh, als enige land ter wereld. Um, ja, Moedersdag En hashtag uh, Bayern is trending topic. De Klop uh, won gisteren de wereldbeker met 2-0. Uh, waren ze te sterk van, uh, voor uh, Raja Casablanca. Het is uh, de derde wereldbeker dat uh, Bayern München heeft uh, gewonnen. Dan even het laatste nieuws. Het uh, concert uh, Series Recordings in Leeuwarden is sinds gisteravond het langste concert ooit. Vorige week uh, was verslaggever Jouke bij de wereldrecordpoging. Het concert duurde 363 uur en daarmee is het uh, oude record met drie uur verbroken. Voor de kust van Lissabon uh, zijn zes doden gevallen, zie ik ook. Doordat hun uh, schip kap en zonk het jachtkap uh, zeiste uh, toen het werd geraakt door metershoge golven. Een van de passagiers heeft het wel overleefd. Hij kon op eigen kracht uh, naar de kust zwemmen. Hij is nu uh, opgenomen in het ziekenhuis. En bij rellen in Hamburg zijn 117 agenten gewond geraakt. Dat gebeurde bij een uit de hand gelopen demonstratie tegen de sluiting van cultuurcentrum Rota Flora. Uh, 16 uh, gewonde agenten die zijn uh, ja, naar het ziekenhuis uh, gebracht. Dan uh, nog eventjes uh, naar het weer. Uh, Even kijken, het was vandaag natuurlijk hartstikke koud en het uh, regende. En op dit moment zie ik de laatste buitjes eigenlijk een beetje over het... Land trekken nog een paar, uh, paar mieze buitjes. Maar uh, ja, het ziet er goed uit. Dus alleen nog een beetje koud. En dan, uh, nou, dan overleven we de nacht wel weer. Tot zover het uh, laatste nieuws. Ah, daar uh, ging men. Uh, <laughs> en, uh, dat, en het laatste nieuws op uh, Twitter. Start! Nou, laten we eens even kijken. We gaan terug uh, naar uh, de recensies. Ik zei net, iedere week recenseren wij dus iets hier uh, in start. En um, ja, dat is, zijn vandaag de kersthits. En um, ik had hem uh, net aan de telefoon kijken of hij uh, er nu is. Onze kersthit recensent van start, Henk Canning. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Jij uh, hebt voor ons een top 3 beste recente kersthitjes gemaakt. Uh, even in het kort, wat maakt nou een uh, goede kersthit? Ja, een beetje toch wel een, uh, een, ja, een feel-good gevoel. Je moet natuurlijk wel, uh, ja, toch wel in de kerststemming ervoor komen. Uh, lijkt me logisch natuurlijk, maar er mag voor mij ook wel een beetje een, beetje een originaliteit in zitten. Dus gewoon um, ja, bandjes die, die hun normale repertoire ver veranderen in, in, in Christmas en Santa Claus. Dat is natuurlijk een beetje, een beetje jammer. Dus er mag, wel, um, er mag wel wat afwisseling in zitten en het mag wel uh, een klein beetje origineel worden. En um, ja, alles beter dan Mariah Carey, zullen we maar zeggen. <laughs> En de incidentele kerstbel. En uh, dat, dat moet er ook in. Het mag er allemaal bij. Ja. Oké. Okay, ja, even, nou ja, gewoon laten we gewoon maar naar jouw uh, top 3 gaan. Op drie uh, deze van de kick: A Christmas song for you. Nederlands bandje. Uh, waarom uh, deze? Ja, ik vond sowieso dat, uh, dat er uh, in ieder geval een Nederlands bandje in moest... die het niet uh, in heel veel begrepen... Um ja, het is een, uh, een liedje wat ze hebben uh, uitgebracht in, uh, in sowieso in het Engels en, uh, uh, en in het Nederlands. Um, de Engelse versie is gewoon, uh, gewoon internationaal uh, fijn geluid, zeg maar. En, mm -hmm. um, het, is, het is heel makkelijk. Um, lekker veel kerstbellen uh, laten we maar zeggen. Um, het is goed over de top. Het, mag, het had voor mij nog wel wat extremer gemogen, of gemogen misschien wel. Maar ik vond dit een, um, ja, met het veel good gevoel erbij... en een band die wel door heeft van uh, een beetje zelfspot... en uh, een beetje over de top, dat we uh, dat moeten kunnen. Dus ik vond sowieso dat, uh, dat die versie van The Kick erbij hoorde. En uh, zowel in het Engels vind ik hem heel leuk. Als ook in het, Nederla of in het Nederlands, dan heet hij een, een kerstliedje voor jou. Mm -hmm. ja, dan, dan, die beide versies hebben zoiets van... van als, het, als het een Amerikaanse band was geweest... was het een, een, een veel grotere hit geworden. Oké, okay, naar nummer ja, twee. Uh, ja. beetje beetje indie, de ravio Net met Christmas song. Wat maakt deze zo goed voor jou? Ja, je zit, je zit normaal met met um, nou, de Ravenettes, een rockbandje in Denemarken en we wonen in uh, in Amerika. En dat soort bandjes lukt het eigenlijk zelden om, uh, om een goed kerstliedje uh, te schrijven. En ja, wat ze eigenlijk heel goed doen is gewoon met hun, um, ja, een standaard ritmesectie, Dus uh, bas, gitaar, drums, zang. Uh, ze vullen het eigenlijk alleen maar aan met een aantal uh, een aantal kerstbellen. En het liedje blijft overeind... maar heeft een hele bepaalde um, ja, kerstsfeer. Toch, toch hangt er nog zo'n soort van... Scandinavische swag overheen. Dus het is... Mm -hmm. Het is heel heel erg van uh, schoenmaker, blijft bij de lees. En ondertussen schrijven ze iets wat heel ver van hun afstaat. Dus dat is wel, um, ik vind het heel knap dat het bij hun gelukt is. En het is ook wel geestig. Op Spotify is dit ook gewoon ja, na hun een grote hit, Attack of the Ghost Rider. Het underground hitje voor uh, mannen met jellend haar en tattoo's, is het eigenlijk tot een na uh, best gedraaide song daar. Dus het, het, het, het wordt ook door de fans wel geaccepteerd. En, um, ja, ik, vind het, uh, ik vind het deels wel um, uh, jammer dat het uh, een kerst is, Want ik zou het uh, graag horen in een normale repertoire. En um, ja, dit soort composities mogen voor mij ook alweer neersnijden op een gewone album. Dus is dus, en een kerstliedje en eigenlijk het gevoel van de band uh, van de blijft uh, overeind staan. Ja. En die combinatie vind ik heel, heel knap gedaan. En de eerste keer denk je misschien nog wel van oh wat een gitaar, denk je, uh, rock maar de tweede en de derde keer wordt het gewoon heel mooi er zitten meerdere lagen in en, en, ja, het is vooral qua uh, moderne kerstliedjes. vind ik het natuurlijk wel heel goed het is je wil natuurlijk uh, ja, allemaal vrij makkelijk het gaat mm -hmm. leren met kerst en dergelijke het zit hier heel veel te gaan in maar het is natuurlijk gewoon echt een ontzettend goed liedje en ook nog kerst en het ik een liedje dat nou, sowieso in Nederland uh, bijna niemand kent dus nou, moet je water. het op, uh, op Spotify uh, luisteren dan even naar nou, uh, als allerlaatste jouw Oh, nummer 1, de, de, de ene die er echt bij jou de uitspringt als het gaat om recente kersthits. Voor de kenners, Sufjan Stevens, A Christmas Unicorn, superzoet. Waarom ja. staat deze op 1? Ja, het is, het, is, het is eigenlijk een instant klassieker. Het is gewoon een, een, een moderne, een, een relatief nieuw geschreven, maar het had zo uit uh, nou, begin, uh, begin 1900 kunnen komen. Alles, alles zit erin. Het begint, uh, het begint heel ingetogen met. Uh, een aantal koortjes en een aantal, aantal refraintjes En dat komt dan, het nummer duurt heel lang, duurt 12 minuten. Dus je hebt echt de tijd om, om lekker in de stemming te komen. En op het einde is het een soort van, van orgastisch uh, apotheose waar, waar alles in zit. En, het is ook een heel lang nummer, hè? 12 hij, minuten hoorde ik, of zo. Ja, 13 minuten. Ja, ja, hij is heel lang. En, um, nou ja, wat ze in het wel, dat het is wel het is een beetje een nerd, die man. Een hele fijne nerd. En hij, uh, hij doet altijd wat met kerst. Hij maakt hem weer af en toe een album, of, of een klein EP'tje. En vorig kwam die met een uh, Silver and Gold uh, album. Nou ja, dat werd gewoon een boxset uh, van uh, in totaal vijf, uh, vijf cd's. Ik geloof vijf, 55 nummers uh, ruim in totaal. En, maar onder deze uh, Christmas Unicorn, wat natuurlijk ook gewoon qua titel wel een beetje een is naar alle, alle hipsters. Um, ja, het slotstuk is. En, en in die twaalf minuut, uh, ik meen 12 minuten 31, komt eigenlijk alles samen. Van, van de klassieke kerstliedjes tot, uh, ja, tot het modernere van nu. En het, het, het is waanzinnig geschreven, zijn stem hoort erbij. En ja, een, een kerstliedje mag ook wel een klein beetje heilig zijn. In tegenstelling tot, tot de keek wat daar de klem ook aan is het deels, um, nou, is, het, is het wel een beetje zo'n zo heilig neurig gevoel. Ja, altijd al, het, het is een moeilijke de eerste keer mm -hmm. het oh ja, wel, wel mooi. Maar, maar de moeite ja. waard om uh, te, gaan, uh, te ja. gaan luisteren. Nou, lijkt me uh, duidelijk. De uh, Sufjan Stevens dus met uh, Christmas Unicorn. Als het, uh, als het aan uh, jouw uh, Henk Canning ligt, muziek uh, recent. Ja. En onze kersthit uh, ja, ja. Uh, Specialist, ja. dan moet iedereen die gaan luisteren. Um, ik vind de kick persoonlijk uh, uh, vind ik heel leuk om nog even te draaien. Nederlandse bodem moeten we een beetje uh, promoten natuurlijk. Dus ja. uh, zal ik die doen? En dan, ja, uh, ik ben voor. Ja. Nou, top. Doen we die. Bedank ik jou en uh, goeiemorgen. Ja, Oké, okay. yo. Hoi, hoi. De kerstliedjes uh, op dit moment uh, van dit moment de uh, kick a Christmas song for you het is zeven minuten over half zes hier op Radio 1 start, start. start. ik heb Kees Dorenstein. inderdaad een traditie met mijn huisgenoot dat ik uh, elke kerst een soort van goed restaurant opzoeken om echt lekker uitgebreid te eten. Wijnarrangementje erbij. Mag best wat kosten, vind ik. En dat past natuurlijk wel bij Kerst. Niet koken, gewoon lekker uit gaan eten. Euh, lekker, lekker lazy doen en euh, een beetje luxe. Um, dus een perfect moment ook, dacht Esme. Om het kerstdiner bij een toprestaurant te testen. Want ja, iedereen gaat er toch eten. En haar oog viel daarbij op het pas gestarte. Toprestaurant Bridges in Amsterdam van de jonge chef Joris Beidendijk. Die in uh, november ook nog eens zijn allereerste Michelinster heeft gekregen. Goedemorgen, mijn naam is Joris Beidendijk. Ik ben uh, chef in het uh, prachtige Hotel Sofitel Legend de Grand. En daarbij ook in restaurant Bridges, gevestigd in dit hotel in Amsterdam. Uh, we gaan straks twee gerechtjes maken voor, uh, voor een uh, zeer kritische journalist, Mac van Dinter... Um, we gaan hem serveren het voorgerecht van het kerstmenu. Dat is langoustine met groene currycreme en gepofte wilde quinoa. En daarbij Hollandse hazenrug met chlorofiel van boerenkool, bloedworst, appel en een hele klassieke soos au sang. Goed, de langoustines zijn gebakken. Uh, die hebben een mooi kleurtje gekregen een mooie baksmaak gekregen. Die gaan dan nog heel eventjes onder de salamander om, uh, om ervoor te zorgen dat de cuisson perfect is, de gaarheid perfect is. En um, om hem op smaak te brengen, hebben we yuzu in zout gelegd. En dan krijg je yuzu-zout. Yuzu is een, uh, een citrus die niet van hier komt, maar uit Azië. Een hele bijzondere smaak. Bon appétit. Hoe ziet het eruit, Mac van Dinter? Nou, het ziet er heel mooi uit. Het is een soort ja, dat gepofte quinoa, maar het lijkt wel een soort zand. En daar steken groene plukjes uit. Bijna een beetje takachtige plukjes. Dus de kerstvin zit er wel in. Er komen ook nog wat rode sprietjes uit. Dat is ook wel heel erg kerstig, vind ik. En dan ligt er echt een enorme dikke, vette, lange over dat bergje gepofte quinoa. Met hele feloranje eitjes ernaast. Dus het ziet er heel aantrekkelijk uit. Op een blauw bordje, een beetje zeeig. Ik vind het wel mooi uitzien. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Nou, laten we het proeven. Ja, ik vond het lekker. Um, een lekker combinatie met de, de, de langestine en dan de currycreme. Het, het knapperige van de, van de quinoa. Um, Zouten zalmijntjes, Takje erin. En als je een cijfer mocht geven? <laughs> <laughs> um, als ik dit als cijfer zou moeten geven op mijn schaal zou ik zeggen een 7,5. Wat ga je nu maken? We gaan maken het hoofdrecht van het kerstmenu. Haas. Hollandse hazenrug. Um, daarbij serveren we karamelliseerde appel een Chlorofiel van boerenkool. En een klassieke soos-osang. En ook nog een klein stukje kerkant gebakken bloedworst. Jullie gaan, het, uh, jullie gaan het proeven. Ik ben benieuwd. Het is een heel um, um, uh, ja, haas, zegt hij. Maar het is een heel strak gerecht. Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Het ziet er echt super strak uit. Het heeft bij mij heerlijk gesmaakt. Nou ja, toch ook Mac, wel. wat vond jij ervan? Ja, ik vond het heel erg lekker. Ik vond uh, de haas heel erg lekker. Uh, mals, maar lekker veel smaak er ook in. Van de saus heel erg lekker. Een hele krachtige saus. Dat, dat, dat hoort hè, bij wild. Wild is gewoon sterk smaken. Um, heel bijzonder. E eigenlijk het mooie van dit... Het, vijf dingen op bord en alle vijf goed. Een uh, 8+. Plus. Dat is wel een heel hoog cijfer. Ja, dat is een heel hoog cijfer, ja. Dus wat jou betreft is restaurant Bridges klaar voor de kerst? Dat lijkt me wel, ja. Ja, restaurant is helemaal klaar voor de kerst. Nou, eet smakelijk. De Shaak. Ja... De Sjaak zegt het eigenlijk al, hè? je bent de Sjaak. Iedere week wordt een van de talenten van Universe University uitgekozen om een opdracht te doen die niet altijd even makkelijk is. Maar uh, natuurlijk wel heel mooi om te horen. Ze stoppen uh, allemaal eigenlijk een um, opdracht in de opdrachten En ik vraag me af, wat zijn de opdrachten van deze week? De kerst komt er weer aan en dat betekent dat er veel kalkoenen geslacht zullen worden in de slachterij. En ik denk dat ze wel uh, een, een handje hulp kunnen gebruiken, dus... Ga naar een slachterij en slacht daar minstens één kalkoen. Het is deze week kerst. Eerste kerstdag betekent natuurlijk lekker eten met de familie. Tweede kerstdag lekker shoppen in de woonboulevard. Zorg daarom voor kerstig entertainment in een woonboulevard... en breng een dagdeel naar keuze door... verkleed als kerstman in een woonboulevard. Het is bijna kerst en dus mag je straks weer gaan koken voor je hele familie... en dan wat van je verwacht. En om jou een beetje te helpen mag je deze week meelopen met de chefkok... om eventjes uh, de, uh, gewoon te zien hoe de professional het aanpakt. En dan kun jij straks heerlijk gaan koken voor je familie. Dus loop met de professional mee en uh, eet smakelijk. Het is bijna kerst. En uh, kerst heeft natuurlijk alles te maken met het geloof. Optocht voor de Sjaak is nu. Dus uh, ga met een stel Jehovah's Getuigen langs de deuren. En uh, ja, doe je best. Probeer wel mensen te overtuigen. Een overleden vrouw uit Dallas werd na haar dood... nog eventjes over de bowlingbaan gerold. Ze was fan van bolen, vandaar. De meeste mensen worden natuurlijk nog gewoon even een weekje in de koelkast gelegd. Of het lichaam wordt aan de wetenschap gegeven. Dus Jaak gaat daarom deze week meemaken hoe zo'n autopsie, want zo heet dat, in zijn werk gaat. Mooi hoor. Hoe kan je trouwens iemand over een bowlingbaan rollen. Als je, als je overleden bent? In een soort van bowlingbal met het as erin dan of zo? Autopsie bijwonen of uh, een, een kalkoen slachten? Nou uh, wat wordt de opdracht en, en wie moet hem uitvoeren? Het is weer zover, we gaan uh, de sjaak trekken. Wie wordt de sjaak en wat wordt de opdracht? Oh, oh, oh, spannend hoor, weer. Ik voel hem zitten. Ja. Heel, heel, heel, heel, heel. We, gaan we gaan We mee beginnen, of week hoor. Ja, dat was er wel even, uh, even pit ja, bij jullie. Ja. ja, dat was het allemaal, ja, maar oh, je hebt het goed gedaan ja, hoor. Zo. Nou, dankjewel, nou. dankjewel, dankjewel. Ik uh, huskel ze even goed om elkaar. Uh, ik probeer goed te schudden. Ja. En dan komt hij. Oh, dit is een hele goeie. Ik voel het al hoor. Ik, ik zal hem niet weer teruggooien. Nee. Dit opdracht. Uh, de kerst komt weer aan. Dat betekent dat er veel kalkoenen geslacht zullen worden. Oh. Ga naar een slachterij en help de slager een handje. Oh jee. Oh. Ja. Ja. Ja, ja, uh, ja Turkie hè. Draai je die beest dan gewoon een nek op Of hoe werkt dat eigenlijk? Nee hoor. Nee, nee, nee. Volgens mij gaat het wel iets geciviliseerder. Maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb geen idee hoe ik werkt. dat kip is het toch ook zo? Ik hoorde laatst van mijn huisgenoot die moest even een duif die sloom gewoon tegen een container aan. <laughs> dus volgens mij is het echt niet subtiel. Ja. Reacties kunnen naar uh, Roehendriksen en <laughs> <laughs> Goed, en naam. Leuk, nou, ja, leuk ja. Ah, lijkt ja. me best wel bruut. Dat is hartstikke je bruut. bruut. There maar vooral die veren moeten er natuurlijk allemaal uit. Dat is ja, je, een je moet hem ook kaal tus. plukken denk ik. Ja je moet hem sowieso kaal Wat plukken. En dan ook gelijk even klaarmaken en vullen toch? Mogen we die dan ja, ja. eten zondagochtend? Dat start, is maar lekker hoor. Hmm. Geven we dat aan Kees. Ja, Dat had ik wel uh, bedacht. Zullen we naar de oorlog? Uh, Oké, okay, uh, het naam? is ranzig, maar wie moet het gaan doen? Dat ja, is de wie vraag. mag dit gaan doen? Judith? Ik heb uh, de namen weer hoor. Ja, daar gaan we. Dit zijn Degene de namen. Die die uh, bruut een kalkoen mag gaan slachten, is... En jouke Jansen! Hey, Jouwke! Ja. Witteveen! Nou, maar Jouke komt van de boerderij, dus die is op zich wel wat gewend. Qua maar wa en... waarom moet ik al die vieze dingen doen? Dat is ook niet per se vies. zo ook okay. lekker. Ja, kan. Hoe lekker die jij me slacht, hoe lekker die straks in de pan is en hoe lekker die op je bord. deze nou, uh... woorden van Martijn Cardol. Maar heb je echt hier heel erg problemen mee ook? Ook qua een soort, soort ethische. Uh... Nou, ik, denk, ik denk nu van niet, maar ik denk dat als je daar een levend beest hebt, dat je dus dood moet gaan maken, dat je wel echt even over een drempel moet stappen of zo. Die beesten zijn echt ja. heel schattig. Echt? Ik denk dat ze al dood mij, bij de slagen komen. Ik weet het ook eigenlijk niet. Ja, weet ik, weet ik ook niet. Nou, we zullen het zien. Sterker. Ja, zoek het uit. Ja, Veel succes. succes. Ja, eet smakelijk. Ja, dankjewel. Zo direct hoor je hoe dat is afgelopen.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 you in the tub at home we could take a swim together on weekly day trips to the bay You and me in my pocket, hier uh, op Radio 1 uh, van uh, Milo. Het is iets over kwart voor zes. Uh, ja, en we waren natuurlijk bezig met de Sjaak. De Sjaak, want uh, Jouke is weer de Sjaak en dus moet ze kalkoenen slachten. Ja, één probleempje alleen. Kalkoenen worden uh, geslacht en panklaar uit Frankrijk gehaald. Dus ja, dat kan het niet. Maar ja, als er dan toch het haasje is... Uh, ja, dan denk ik uh, slachter er uh, dan maar zo heen. hier op Radio 1. Het is uh, acht minuten voor uh, zes. Ik had je net wel beloofd. Ja, want jouw eerste sjaak. Ze kan helaas geen kalkoen slachten. Maar ja, wel haas. Want dat kan dus wel in Nederland. Dus dan hebben we maar op pad gestuurd naar een haasenslachter. Jij bent gisteren op, op uh, jacht geweest, toch? Ja, ik ben op jacht geweest gisteren in Friesland. Hier hangt, uh, hier heb je je eigen slachthok, noemde je het? Ja. En, en dat is gewoon een, uh, ja, een mooie tafel met... En daar hangt boven een haas. Een haak. En daar hangen we het haas aan. Die jij gaat slachten. We gaan nu... Uh, hij hangt. We hebben hem gisteren geschoten. En uh, nu gaan we hem de jas uittrekken. Maak maak even een sneetje in, uh, in, uh, in zijn poot. En dan gaan we zo even het, het vel uh, lostrekken. Nee, ja, bedankt. Je, ja, ja, je trekt letterlijk het jasje eraf eigenlijk. Trek letterlijk het jasje eraf, ja. Is, is dit nou vullen? Dit is vullen, ja. Dus je, je maakt gewoon een sneetje boven bij de pootjes en je kunt gewoon een hele vachten aftrekken. Ja. Vind, je, vind je dit ook leuk om te doen, zeg maar? Of is vooral het jagen wat je leuk dit vindt? Dit is uh, noodzakelijke wat, de, wat erbij hoort. Ja. Het, is, uh, ja. het is een bloederige massa. Het is niet uh, echt het leukste. Natuurlijk. Nee. Zo. Probeer zeg maar de vacht en het vlies via de voorpootjes af te trekken? Ja. Even naar de voorpootjes toe. Zo. Nou, dan heb ik wel een mooi klusje voor jou. Dan mag jij eigenlijk de kop eraf knippen. Oké. Okay. Ze <laughs> dus heb ik nu een, een schaar. Een sterke en... schaar om, uh, om de kop van, uh, van de rond te scheiden. Oké, okay. en nu moet ik gewoon dat, die schaar er in, hier zo inzetten? Ja? Gewoon echt op bij ja? het nekje? Ja. En knippen? Ja. Oh, en daar ging het kopje. Doe je daar nog iets mee eigenlijk? Nee, nee daar doen we niks mee. En nu wat is nu, uh, moet je nu, nu doen? Nu gaan we hem uh, pan klaarmaken. En wat is nou het lekkerste deel? De rug. Ja, dat is uh, het, het beste spierweefsel. Nu gaan we de een gaan we het eruit halen. Kijk, nu snijden we alles van de, van de ruggengraad af. Dit zijn de niertjes. Ah, wat klein. Ja. Het is echt zo groot als een klein kiezelsteentje eigenlijk. Ja. Oh ja, ik begin het inderdaad steviger te ruiken. Ja, hè? <laughs> nou, dit zijn dan uh, zijn darmen. Oh ja, best wel lange, uh, ja. lange darmen. Het is uh, de, de bedoeling dat die heel oud, want dan ruik je nog veel meer. Dan gaan we even verder graven. Het is wel echt, je graaft inderdaad echt met één hand zo erin, in het lichaam. En dan in één hand heb je zo die ja. ingewanden eruit gehaald. Ja. En dan gaan we de longen en het hart eruit halen. Ik zou die, die geur trouwens op de hele vroege morgen niet echt goed trekken. Jij wel? Nee, om vijf uur s morgens moet je dit echt <laughs> niet gaan doen. Hoor. Of je moet een hele sterke maag hebben. Om, uh, uh. In feite zijn wij nu zover dat, uh, dat die echt klaar uh, gemaakt wordt. Ja. Dit is een Dat wordt een uh, feestelijke kerstmaal dan. Ja, eet je thuis? Ja, ik eet thuis. Dus uh, man, pap, uh, we eten haas. Ja. <laughs> nou, Dank smakelijk. Dankjewel. Ik kon alleen niet helaas om, om de haast dan weer in het toe te brengen. Vind ik heel jammer, uh, want uh, vroeger hadden wij altijd haast thuis. Dus uh, ik had het wel graag weer eventjes willen proberen. Maar uh, daar moet ik dan maar even op wachten. In ieder geval goed dat het gelukt is. Naar uh, Leeuwarden, daar staat Esme bij het glazen huis. Um, Sme, jij bent van plan om een soort van geld ook op te halen voor Series U Quest, uh, toch? Ja, hoi, goedemorgen Kees. Uh, ik uh, ben inderdaad geld aan het ophalen voor het Glaas Huis. Ik, uh, ik ga mensen de groetjes laten doen in ruil voor geld en dat ga ik dan natuurlijk doneren bij de brievenbus van het Glaas Huis. En uh, ik, heb, uh, ik heb nu nog een zelf een groepje mensen gevonden die wel heel graag de groetjes willen doen op Radio 1. Hallo, hoe heet jij? Ik ben Mark Gelkewa. Oké, okay, uh, jij krijgt 10 seconden tijd. Ga los. Ik wil graag de groeten doen aan mijn collega's Aline en Tom. Maar in een heel bijzonder wil ik graag de groeten doen aan Frank Rollins weer. Let's clean this shit up. En wat gaat het opleveren? 16 hele euro's. Nou, dat is als in ieder geval een mooi begin. Aan uh, nu de groetjes doen. Hallo allemaal, uh, ik wil een groetjes doen aan vanmiddelen uit uh, Kamsen. Vanmiddelen, stockwis, vissen en Vanessa en je collega's. Ja dat, was, uh, uh, ja, dat was een mooie boodschap. Aan hoe wil jij de groetjes doen? Oh, ja, dat was ook Dat was een groetje van een heel groepje. Uh, Hoeveel gaat dit opleveren? Uh, ja, 8 euro. Ja, 28 euro. Nou, dat is ook weer een mooie bedrag. Ja, is ook weer een mooie bedrag. En het uh, knul nog niet van. En hoe wil jij de groetjes doen? We willen gewoon goed door ons door de waarde. een vriendengroep van 20 man. En alleen wij zijn de drie afgevaardigden van vandaag die hier nu bij het glazen huis staan. Yeah. En helemaal veel groeitjes doen aan je van het stof is. Yeah. En dat is mooi achteraan ook. <laughs> nou dat, uh, dat zijn hele mooie groeten. Uh, en nu mag ik het geld ontvangen en uh, hoeveel is het hier? Nou hartstikke mooi. Het geld wordt nu ontvangen. Ed, mee, hoeveel heb je nu in totaal? Ik, uh, ik ga het even tellen, het is niet zo klein geld, maar ik gok er zo'n zo 40 euro's bij elkaar. En ik, uh, ik ga er zelf ook nog even 10 euro bovenop gooien. en uh, Maar deze doe ik de groepjes dus aan mijn ouders. Oké, okay, dat is, dat is, dat is, dan hebben we sowieso 50 euro in totaal wat ja. we daar, daar kunnen doen. Hey, maar nu is het eigenlijk hartstikke vroeg: het is uh, 6 uur uh, in, in de morgen. Um, ja. en, en het is ook best koud. Uh, hoe, hoe, hoe kan je een beetje dat sfeer omschrijven daar, hoe daar nu is? Hoeveel mensen er staan? Ja, er staan er aardig wat mensen. Ik denk wel een stuk of 200. En uh, ja de meeste mensen hebben wel een drankje op. Want uh, ja, anders is het gewoon niet uit te houden natuurlijk met, uh, met deze temperaturen. Een drankje ja. is, uh, is gewoon een halve liter bier, uh, bierblikken. Oh, ja. ja, de meeste mensen wel. Maar de sfeer zit er heel goed in. Uh, iedereen is lekker aan het dansen, springen. Uh, lekker aan het kletsen met allemaal onbekenden. Dus uh, ja, ik, ik vind het heel gezellig hier. Ondanks de kou dus uh, ik ga nog even gezellig erg me mengen in het publiek. Dan uh, ga ik even het geld dat ik opgehaald heb in een brief beschooien. En dan uh, kom ik zo bij je terug vanuit het callcenter. Oké, okay, wat mooi. En dan in het callcenter ga je even kijken... hoeveel mensen er aan het werk zijn en hoeveel er nog gebeld wordt. Ja, inderdaad. Oké, okay, nou leuk. Dankjewel Esmee uh, vanuit Leeuwarden in het, uh, in het Glazenhuis. Straks spreken we jou uh, weer uh, tussen zes en zeven. Zo direct in start heb ik twee hele mooie cheerleaders te gast. Zij uh, zijn ons crowdfunding-project van de dag. Zij willen namelijk naar het WK Cheerleader... want ze zijn supergoed en... Uh, nou ja, daar willen ze naartoe, maar daar hebben ze geld voor nodig. Want dat is echt hartstikke duur. Zo direct uh, bel ik ook eventjes met onze voetbalman uh, Jos Boesveld. Even kijken, ja, de, de laatste speelronde in uh, de eerste helft van de Eredivisie is net geweest. Wie gaat er nou uiteindelijk kampioen worden? Want het is nog steeds best dicht bij elkaar. Dat hoor je dus allemaal uh, in start tot 7 uur op Radio 1.